6.9 Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. In de kabinetsformatie wordt volgende week cruciaal. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben nu twee weken overlegd. Daarbij zijn de meeste onderwerpen wel aan de orde gekomen, maar er zijn geen knopen doorgehakt. Volgens Haagse Bronnen moeten de partijen volgende week besluiten echt te gaan onderhandelen over PaasPlus of het overleg te stoppen.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 De Haagse alternatieve arts Maita Sikes is uit haar ambt gezet na een klacht van de patiënten. De hoogbejaarde arts ontwikkelde in de jaren 60 een eigen geneeswijze, de orthomanuele therapie, die inmiddels door zo'n 250 artsen wordt toegepast. Volgens het tuchtcollege stelde ze bij haar patiënten een verkeerde diagnose en begon ze een behandeling die de klachten alleen maar deed verergeren. Het college vindt daarom dat veel patiënten een potentieel risico bij haar lopen.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 Die liep wat tijd in op te leiden in het algemeen klassement Luxemburg en die Slek. Rabo-renner Robert Geesink handhaafde zich in de top van het klassement. Het weer, vanavond vrij veel bewolking. In het oosten kans op onweersbuien met windstoten. Morgen overdag wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt met 19 tot 22 graden iets frisser dan vandaag. Dit was het NLW.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 The night is done Show you down, baby I'm a crystal sipping master Show me what you're after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 Zitten. Ik wil de laatste zijn aan wie jij...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 En dat hij van me hield op het moment dat we de dekens onderkopen. Als je er niet op zijn remmen had getrapt dan had ik niet in armen kunnen vallen. Dat... FM Zandvoort. Zandvoort. City, in a funky, cheap hotel, she took my heart and she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 The shadow in the city, all around. People looking half dead, walking on the sidewalk, out of them a message. But at night, it's a different world. Go out and find the girl. Come on, come on and dance all night. Despite the heat, it will be alright. baby, Don't you know it's a better day? Can be like the night in the summer in the city. Stan's gonna meet you on the rooftop But at night Van ZFM. Via de kabel op...